Gisteren ...met het NOS-journaal. Iran waarschuwt westerse landen als de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... ...dat het basis en schepen zal aanvallen in de regio als de Iraanse raketten blijven onderscheppen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse staatsmedia. De landen hebben schepen en basis in de regio... ...die actief de drones en raketten die op Israël zijn geschoten onderscheppen. Sinds vannacht zijn delen van Tel Aviv en rondom de Dode Zee aangevallen. In de regio van Tel Aviv vielen zeker vijf doden... Ondanks oproepen vanuit de internationale gemeenschap en de paus... lijkt Israël daar geen gehoor aan te geven. Het Israëlische leger zal in verschillende fases blijven aanvallen... en daarom worden ook weer tegenvallen verwacht vanuit Iran. Vakbond CNV en de NS gaan verder met het cao-overleg. Daarbij belooft de bond tot in ieder geval woensdag... geen nieuwe stakingen aan te kondigen. Het is onduidelijk of de andere bonden voor die tijd... al wel wat met nieuwe acties willen voorkomen. De afgelopen ruime week heeft de NS drie keer gestaakt... Bij de vliegtuigcrash in India zijn zeker 29 mensen omgekomen... op de plek waar het toestel neerstortte. Dat meldde de autoriteiten. Het dodental is hiermee opgelopen naar 270. Een van de 242 inzittenden overleefde de crash. Ook in de woonwijk waar het toestel van Air india neerstortte... vielen tientallen doden. De Boeing 787 kwam neer op een gebouw voor medische studenten. En bergingsteams vonden gisteravond zeker 25 lichamen. En de identificatie daarvan wordt moeilijk. In Heibloem in Limburg woedt een grote brand bij een kippenboerderij. Meerdere loodsen staan in brand. De brand brak uit in een mestopslag naast enkele kippenschuren. Het vuur sloeg daarna over. In totaal zijn er 300.000 kippen. Volgens de regionale omroep L1 zijn zeker 50.000 dieren omgekomen.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 Uh, hebben echt uh, ja, de bovenop gezeten. Uh, ik moet eerlijk zeggen, en daar heb ik ook mijn uh, nou, zeg maar, uh, enige bewustwording in, ik heb echt wel de, de, de druk er ook op gezet, omdat ik voelde dat dit ook het moment was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 een actietje geweest dat het casino eraf wilde hè, van het voorkeursrecht? Ja. Dat casino. Uh, nou, de uh, Er is een, uh, een. een zaak geweest, of hoe je het ook noemt. bij uh, de bezwaarcommissie. Uh, waarbij ze bezwaar hebben gemaakt, als je dat bedoelt. Uh, op het volkersrecht. inderdaad, dat klopt. Ja. En dat is dus. Uh, afgelopen? En nu ja, hij, is hij het heeft het uitspraak ingedaan. Ja, maar ja. op dinsdag heeft de raad daar een. Uh, een klap op gegeven. door die uh, uitspraak zeg maar, te bevestigen.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 Nou, Dan kom je echt in een soort moeras van dingen ja. terecht die, waar je niet in wilt zetten. Ja, maar bedoel, je, dat ook niet hoeft trouwens. Nee, dat ja, is waar. Je, hebt, je hebt die bevoegdheid. Ja. En dan word je toch kwalijk genomen dat je niet informeert. Dat, dat is toch raar dan? Nou, er, er kwam natuurlijk een motie van afkeuring en die ging daarover. Toch? Ik bedoel... Uh, ging, ja, het ging erover die, dat, dat u niet uh, uh, tijdig dit hebt geïnformeerd ja. aan de raad. Maar schrok je daarvan? Van die motie van... Uh, of, nee, ik had het niet veel eerder verwacht. <laughs> ja... ja. <laughs> Ja, ja, ja. Nou ja, ik had natuurlijk al verwacht, dat was geen geheim, uh, toen, het, toen het zogenaamde stedenbekundig plan aan de orde kwam in, uh, in februari. Een badhuisplein. Uh, ja, ja, het stedenbekundig plan voor het badhuisplein uh, heeft uh, OPZ uh, uh, te kennen gegeven dat ze vonden dat ik het uh, geluid van OPZ niet goed vertegenwoordig in het college. Uh, en toen had ik allemaal uh, destijds al verwacht. Dus ik, nou, ik schrok daar niet van. Ik schrik sowieso niet zo heel snel. Uh, ik wil niet zeggen dat ik een veteraan ben in het openbaar bestuur... Maar in de afgelopen jaren toch een paar dingen heb meegemaakt. Uh, dus ja, ik zal maar zeggen, als je de lijn van denken van Openzet en Jong Zandvoort uh, doortrekt, uh, nou, is dit een logische stap. Uh, en of ik het ermee eens ben, ja, dat, is, dat is verder niet aan ja. Maar hoe lang uh, ben je nu eigenlijk onafhankelijk wethouder? Jij... Sinds januari? Sinds januari al, zelfs. Ja. Je overlegt helemaal niet meer met Openzet. Nee, ik, uh, nou, ik zit niet bij mijn fractievergaderingen, maar ik heb. Uh... Dat was daarvoor toch wel zo? Ja, ja. absoluut. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, en ik zat ook weer het coalitieoverleg uh, vaak met, met andere wethouders. Uh, en ik heb met, met Bruno heb ik uh, nog regelmatig contact. Uh, die, die zoeken het contact zeker op. Die laatst nog, had die een onderwerp uh, waar hij even wilde overleggen. En, uh, dus dat, dat, dat gaat verder goed. Hmm. Maar daar is ook niks op tegen uh, aan online contact. Nee, tuurlijk niet. Maar ik wil nog even terug naar um, het Badhuisplein en het Casino... Um,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 Uh, ...gaan we hier geen verstelling in aanbrengen. Laat ik even voor hen spreken. Nee, dat is duidelijk, dat zie je ook aan de marie school, ...daar hebben ze ook nog niks aan gedaan natuurlijk. N dat is helemaal anders. Uh, daarvoor zouden jullie preef moeten bellen, want dat is hun eigendom. Mm. Uh, we praten nu over gemeentegrond... ...en uh, we hebben het gesprek gevoerd vorige week... ...ook meteen van toen die huurbevriezing weer niet doorging...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 Um, wat zij er ook niet bij heeft gezet... hoe ze het stikstofprobleem daar gaat oplossen. Daar, daar lees ik helemaal niks over. Dus uh, ik ben dus toe er niet hoe dat gaat. Ja. Dat moet nog een beetje opgelost worden. Ja, ik kan wel zeggen. Dat is natuurlijk uh, ja, de grote show speelt, op dit moment. Wat Hans ook zegt, dat speelt hier uh, natuurlijk ook. Uh, we gaan een beetje afronden... want er zitten nog een heleboel ja, mensen. Ja, dat klopt inderdaad. Ons. Ja, Komt u we rustig we, nog een keer terug. Ja. Ja. Kunnen we kunnen nog een keer doorgaan hoor. Nou, de motie van afkeuring, uh, ja, dat, uh, die leg je naar ze neer. En dat gaat rustig door, hè? Nou, nog even één ding. Ik leg hem niet naast ze neer, want ik heb niks naast meneer neer te leggen. Nee. De gemeenteraad heeft de, een meerderheid nee, van de dat gemeenteraad. Het gekocht, ja, ja. En ja. Uh, ik wil dat niet persoonlijk maken, maar u zult begrijpen dat ik... Uh,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 Nou Goed. ja, ik heb het, dat, Dit is de derde keer dat ik het vraag. Elke keer het Ja, dat vraagt hij. Uh, ja, nou ja, misschien zijn zijn er ontwikkelingen, ik weet niet. Uh, misschien zijn er uh, ontwikkelingen. Ja, dat weet ik niet. Wie uh, gaan er buiten mee om? Maar we gaan het wel. Heb gezet, okay. Als het volk mij roept, dan ben ik bezig. Ja, inderdaad. Hartelijk bedankt. Uh, geniet van het weekend. En, uh, leedal, het we m n m n gaan het kort muziekje doen ja. en dan gaan we zo praten met uh, Kevin Stefan van het CDA. Dank Zegel. je wel. and windy has Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Jorra, we hebben naar geluisterd? Goeie muziek. Dankjewel. Nou, dat was uh, The Association. Oh. En het nummer heette Windy. Nou, iedereen nou, kan het wel weer we Ja, geloof, we gaan weer verder. Ik geloof dat uh, het, uh, het item is Wie praat met wie... Maar uh, Kevin uh, van het CDA, wil ik graag eerst zelf even wat vertellen, geloof ik? Ja, goeiemorgen, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hem even al... bij je. Wil ik eens wel een goed. Nou, even, ja. mag ik nog even introduceren, want Kevin uh, is van het CDA. Ja. En de Dorpspartij? Nou, Dorpspartij, dat ga ik hier niet zeggen. Nee, lege maar... CDA. Dat zeg en, en, uh... zegt een andere partij ook, niet Dorpspartij. <laughs> nee, maar maken ook deel uit van de coalitie, hè? want uh, en de coalitie bestaat nog steeds op dit moment uit uh, CDA, VVD en OPZ. Dat zit er nog steeds bij, volgens mij,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 En um, uh, zoals jullie weten had het OPZ van het begin af aan grote moeite met uh, de gewijzigde plannen op dat, uh, op dat onderwerp. Hè. Ja, daar hebben ze het over het Heimonshof, hè? Toch? Nee, dat was, dat was Jong Zandvoort. Oh, dat had, was Jong Zandvoort, ja. ja, ja dat en, klopt. Jong Zandvoort is daarover Daarop, uh, ja. uitgestapt. En, ja. en nou ja, dat, was, dat was rond de kerst. En, en nou ja, de, de, rond die tijd was voor ons ook bekend dat Bartelsplein eraan aankomt en OPZ had de grootste moeite met de gewijzigde plannen.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 Alleen, we hebben toen met elkaar gesproken en zij zaten er heel erg mee. Dat zij natuurlijk zo vaak al een eigen wethouder naar ze hebben gestuurd. En, en, sorry, ele, ele, ja, ja, ja, ja, ja. Mijn dat, vraag ligt waar. Ja, ja dat, dat, dat zij eigenlijk dachten op dat moment te worstelen. dat ze het liefst eruit waren gestapt. omdat wij dat steunden en, en, en, en, en zij niet. En dat zij een eigen wethouder daar niet, niet, zeg maar, <coughs> hun gebruik vertegenwoordigden. Um, alleen, uh, ja, die negatieve publiciteit... wilden ze daar niet over hebben. Dus hebben ze iets bedacht, namelijk dan nemen ze afstand van de wethouder.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 Jullie niet meer met elkaar praten. Meneer Berg zegt zelfs in de krant van... ik hoor niks van het CDA. Ja, ja. Ik hoor jou het andersom vertellen. Ja. Hoe zit dat dan in elkaar? Is dat niet gewoon eens een keer handig? En ik hoor heel vaak... we gaan eens koffie drinken in de zand voor de politiek. Ja, eh. Om eens gewoon een biertje op te gaan drinken. Ja, ja. Nou, wat heel jammer is... is dat het zo wordt gevreemd door, door meneer Berg. Want hij, hij zoekt dan de krant op... en, en, en staat dan bij... Uh, wat is het, de dat, dat, dat te vertellen. Terwijl uh, wij horen niks...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 Ja, maar, maar goed, dat is het het begrijpelijk. Is maar... Dat hebben we op padden als maar dat is logisch. Dat is een strategisch ja, belangrijke. Vluchtgrondprijzen, ja. Maar ik moet toch wel zeggen... Uh, uh, uh, en uh, wij hebben toch wel uh, drie jaar lang uh, echt ons best gedaan. Want in alle eerlijkheid, het coalitieakkoord... Uh, dat, dat, dat was nooit een, een samenwerksovereenkomst, maar dat was een schikking. Zo zie ik het maar, want...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 Nou ja, ik mag wel zeggen, als, dat is een voor, mooi voorbeeld van Battersplein. Daar hebben ze natuurlijk ook aan ons gevraagd. Steunt het nou alsjeblieft niet, want we zijn het echt niet mee eens. En wij hebben gezegd, daar ja, kom dan met argumenten. Maar nou, die kwamen dan voor ons niet overtuigend genoeg. Dan hebben wij gezegd, ja, sorry, maar dan blijven we hier op een standpunt. Mm -hmm. En dat had ik van de OPZ verwacht. Oké, okay, weet je, jullie hebben inderdaad al zoveel aan ons toegegeven: hè? parkeerbeleid. Uh, uh, uh, ik kan nog een aantal andere punten noemen. Uh, uh, uh, retributie, staat wel eens voor, alles bij het coalitieakkoord. Maar ja, kun je ook dubbel uitleggen. Want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 we hebben, we hebben echt heel veel zaken voor elkaar gekregen. We hebben het parkeerbeleid... Uh, wat, wat, wat... Ja, dat klopt wel, dat klopt. Ja, ja. Nee, maar dat, dat dus, dus het is niet... Nee, maar nee. Zo, zo, zodra je een coalitieakkoord een schikking noemt, ja. dan, kun je al, dan, dan merk je al dat het niet helemaal... Uh, nee, nee goed, maar, vast in, goed in elkaar getimmerd. is. Dat klopt. sorry, maar dat had ook een bredere steun van de, van de Raad. ook. Hè. Dus, dus dat is niet alleen ja. een coalitieakkoord weliswaar door de coalitie en partijen, maar, maar het had brede steun. Dus wat dat betreft... Ja. Ik vind het oh ja, een stabiele situatie geweest. Hoor. Er, er wordt wel zwaar en het horen de coalitie, oppositie. Maar als je een goed plan hebt, dan gaat iedereen gewoon akkoord. Ja, ja maar zo, de, gaat het ja, ja, zo gaat het toch. Zo gaat het nu ook. Hey, we gaan bijna afronden. Nog ja, één vraag: één, uh, één uh, eentje vraag. dat gaat over de toekomst. Ja. We krijgen maart verkiezingen. Ja. Uh, jij gaat door, Kevin? Ga zeker door. Jij gaat door en uh, nou, jullie moeten wel een nieuwe wethouder krijgen waarschijnlijk. Dat klopt, dat klopt. Ja, Gertjan, blijft er mee. Dat klopt. Dit is, is, ja. is een foto dat is dit uur al. Ja, ja, We, we, we hebben er een grapje, maar. Nee, ja, ja, <laughs> uh, nou ja, maar. Nou, ja. ja, het nou, ja. best wel serieus bedoeld, bedoeld ja. kunnen ja. zijn. Maar alle nee, raadsleden die nu in zitten, die gaan door? Ja, ja, ja. komen in ieder geval op de lijst. Nou, kijk, we hebben een goed proces. We gaan het zien. Oké. En de kandidatuur komt er. Nou, we gaan het scherp in de gaten houden. Dankjewel, zeker. Dank Kevin, voor je komst. En dan gaan we straks nog praten met. Ja, met, met wat seniorleden van, van, van de raad. Van de raad? Herbst en Karima Kabali. Oké, okay, dankjewel. We gaan nog even naar de muziek. Everyone else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 Dat is een hele goeie, want dan kom je op een oneven aantal uit en dan heb je altijd een beslissing. Ja, daar, daar gaan we niet over. Um, we komen daarnaast, we gaan er de weer met 16. Dan is Cisca Nederland er niet, die is op vakantie. Nee, die is er wel. Oh, die is er? Ja, ja die is wel. Nou, ik, Cisca ik, Nederland ja. komt terug voor vakantie voor de raad. Ja, oké. Ja, die is er wel. Ga je aan. Dus die komt speciaal daarvoor terug. Ja.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 Dat is wat hier nu gewoon de afgelopen tijd is gebeurd. Dat is bij het wel eens gebeurd. Ze hebben het getracht om bij het Badhuisplein dat te doen. Laat en als je dan ook nog een keer een wethouder <kling> daarvoor gaat afrekenen... omdat hij uitvoert wat de raad wil... Ja, dan nou wordt hij voor betaald, echt, toch? Ja, dan wordt hij voor betaald. En dan kun je hem ook niet zeggen van... hij krijgt een motie van afkeuring aan. Ik moet overigens wel zeggen dat dat een goed punt is van de OVZ om de heer de Kloet aan te stellen. Want daar plukt we nu de vruchten van.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 Vijf weken niet worden uitgezonden helaas. We hebben te weinig medewerkers en uh, we gaan een zomerstop in. Oh. Dat is jammer, maar helaas. Speldig weekend.